6 uur. NTO Radio 1. Met Wiger Hemmer. Goedenavond, de tijd gaat snel. Koning Willem-Alexander is alweer vijf jaar ons staatshoofd. Wat maakt hem zo geliefd? En wat is zijn voornaamste kwaliteit? En kraken is sinds 2010 ten strengste verboden. Behalve in gedoogstad Amsterdam. Dat en meer in het debat op rechts. WNL Opiniemakers met opiniemaker Rita Verdonk. Nu eerst het NOS Journaal van 6 uur. Met Gert Kluk.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 Venetië heeft tijdelijk metalen toegangshekjes in de stad geplaatst om de bezoekersstroom beter in de hand te kunnen houden. Als de hekjes dicht zijn, moeten toeristen andere route nemen, zoveel mogelijk om de binnenstad heen. Inwoners kunnen wel door de poortjes lopen. Venetië verwacht de komende week meer dan 200.000 bezoekers vanwege de 1 mei viering De Italiaanse stad heeft 50.000 inwoners en krijgt elk jaar 30 miljoen toeristen over de vloer. De reactor van de kerncentrale Doel 1 bij Antwerpen is begin deze week stilgelegd vanwege een lek in het nucleaire gedeelte. Tijdens een controle werd een barst ontdekt in een leiding die koelwater aanvoert. Er is geen gevaar voor omwonenden of medewerkers, zegt een woordvoerder van de kerncentrale tegen het Vlaamse TV Oost. Als je daar een uur op die plaats zou blijven staan... dan loop je de dosis op die toegestaan is bij ons intern bij Electrabel. Dat is eigenlijk nog de helft van de wettelijke dosis. Dus normaal gezien mag je wettelijk het dubbele oplopen. Wij hanteren een striktere norm. Maar uiteraard gaan wij... Alle maatregelen nemen om die stralingsdosis van de personen die die herstellingen uitvoeren zo laag mogelijk te houden. Dat doen we bij elk werk. We evalueren dat altijd. De veiligheid en de gezondheid van onze werknemers is uiteraard een van de eerste overwegingen. In Nederland en België is er veel kritiek op de Belgische kerncentrales vanwege de veiligheid. De reactor bij Antwerpen uit 1975 is de oudste. Partijen in de Tweede Kamer willen dat de overheid een einde maakt... aan omstreden gelddonaties uit de golfstaten. Aanleiding zijn berichten over de Asuna-moskee in Den Haag. Die krijgt donaties van een geldschieter uit Kuwait... die in verband wordt gebracht met terrorisme. Zimbabwe heeft de wietteelt voor medicinale... en wetenschappelijke doeleinden gelegaliseerd. Telers kunnen licentie aanvragen die elke vijf jaar moet worden vernieuwd. Recreatief gebruik blijft illegaal. Zimbabwe is het tweede Afrikaanse land dat wietteelt legaliseert. De partijleiding van de ChristenUnie wil niet dat de lokale afdeling... in Den Helder in een college met de PVV stapt. Partijvoorzitter Adema wijst erop dat zijn partij en de PVV... aan het Binnenhof juist vaak tegenover elkaar staan. Maar de ChristenUnie in Den Helder vindt dat er met de plaatselijke PVV'ers... best bestuurd kan worden. Vlaanderen wil roken in de auto verbieden als er ook kinderen mee rijden. Op overtreding staat een gevangenisstraf of een geldboete. In Wallonië, het Franstalige deel van België, bestaat al zo'n verbod. Nederland kent zo'n verbod niet.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 Onverstandig vindt deze onafhankelijk forensisch onderzoeker. Wat dan mogelijk gaat gebeuren is dat de politie of het OM... maken keuzes voor bepaalde sporen die doorgezet gaan worden naar het NFI. Waardoor bepaalde sporen die cruciaal kunnen zijn... om een strafzaak zeg maar, rond te maken... wellicht op de plank blijven liggen. De wederopstanding van een voetbalclub. Zo zou je Fortuna Sittard wel kunnen omschrijven. De club uit Limburg was de afgelopen jaren een aantal keren op sterven na dood... Ook eindigde ze stevast onderaan in de Jupiler League. Maar het thij is gekeerd. Bij winst vanavond komt de club zelfs weer in de eredivisie terecht. Het is hoe dan ook een gedenkwaardige dag voor de fans. Dit is ongekend, dit succes. Twee jaar geleden bijna doodverklaard. Uh, bijna failliet. Ja, dit is echt ongekend. Dit is een uh, sprookje. We zijn blij dat het, uh, dat het nu wel zo goed gaat. En ja, je ziet het, je hoort het, het, uh, het leeft. En dat is echt zo fijn. Uh, ja, hopen dat het uh, goed gaat vanavond. Ja, was het moeilijk om de afgelopen jaren fan te blijven? Nou ja, uh, je moet je dan wel verdedigen. En uh, dat is wel lastig. En nu, uh, op dit moment, als je met een sjaaltje door de stad loopt... dan kijkt niemand daar raar van op. Maar uh, dat waren wel andere tijden. Je loopt nu vol trots met je groen-gele Sjaal. Ja, precies. En alle supporters, die zitten eerste rangs. Er wordt er geschoten van veertig hele rok. Die groene op de kolen, voor u daar Dus met spanning... Ja, ook, ook flinke spanning toch wel. Ja, vanmorgen stond ik op en dacht oh, vandaag gaat het gebeuren. Je bent er dan ook echt de hele dag mee bezig? Ah, niet alleen de hele dag, de hele week eigenlijk al. Eigenlijk als je gaat kijken, vorig jaar eindigen we op de 17e plek. denk je inderdaad dat niemand vandaag had gedacht, een jaar geleden zeg maar, dat we hier zouden staan nu. Dus hoe dan ook trots. Hoe lang ben je al fan van Fortuna? 17 jaar, sinds het jaar van de degradatie. Hoi, hey, dat was mijn eerste jaar bij Fortuna dat ik meemaakte met uh, volgens mij drie overwinningen in het hele seizoen. En toen ben ik bij Fortuna gekomen. Dus je hebt eigenlijk 16 magere jaren gehad. En dan nu hopelijk 16 vette jaren. Ja, nou als het zouden maar twee vette jaren zijn, dan ben ik al heel tevreden. We gaan van naar de geuren. Dat is niet nog twee trouwe fans, je mag het eigenlijk niet vragen, maar toch even, wat is uw leeftijd? 86. 80 bijna. 86 en 80. En u staat hier bij het stadion klaar om naar de wedstrijd te gaan. Hoe spannend is het voor u? Hier kriebelt het. Bij uw hart? Ja. ja. En het is al slecht. Dus... U mist bijna geen wedstrijd? Nee, nee, nee, nee. nee, Nou, nu zeker niet meer, want ik ben al 25 jaar gepensioneerd. Dus als ik nu niet kan, ja hoor, slaat dat dan op. En nu staat hij, we horen, we horen ze op de achtergrond, de fans. Daar kunt u echt enorm van genieten. Allemaal ja, gek. Ja, dat is natuurlijk voor ons een beetje voorbij. hè? Die leeftijd, die leeftijd. Wat zegt u? Ja, natuurlijk niet tussen. Die leeftijd hebben we gehad. Wat gaat het worden vanavond? Ja, ik denk dat het... Dat, ja, twee, twee of drie, ja. Ik denk Als ze gaan winnen. Als ze gaan winnen, ja. Een reportage van verslaggever Martijn van der Zande. De wedstrijd van Fortuna Sittard tegen Jong PSV begint om kwart voor acht. In Groningen is een man bevrijd die vast had in een dictie. Hij had Koningsdag gevierd en was in het mobiele toilet in slaap gevallen. Hij werd vanmorgen wakker op een industrieterrein in Engelbert... waar alle dicties naartoe waren gebracht. De man belde met zijn mobieltje... Niet gelukkig nog deed. De politie omdat hij er niet uit kon. De eigenaar van de Dixies ging vanochtend hals over kop naar Engelbert. Ah, de politie stond dus al. Die had al uh, aan de Canada losgemaakt. Die vond ze hem ook al een beetje vooruit getrokken. Zeg maar dat hij. Uh, een, een, zijn vooruit getrokken. Dat, dat hij eruit kon. Maar toen kon hij nog niet. Uh, toen hebben we met de heft zeg maar. Aan de andere kant hebben we zijn Dixie eruit gehaald. Daar stond hij. Ja, en hoe was hij er aan toe? Hij was uh, behoorlijk nuchter weer. Dus, uh, en hij was heel blij. En dan het weer bevolkt en af en toe nog een bui. Het is 13 tot 17 graden. Vanavond en vanaf blijft het droog. Morgen meer buien en vooral s'avonds kans op hagel en onweer. Maxima dan van 12 graden te wadden tot 21 in Limburg. Pieters reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers. Online vermogen opbouwen. Ik doe feitelijk alles online. Dus ook vermogensopbouw. Dat vind ik wel mooi. Dat ik elk moment van de dag overzicht heb. Dat ik kan bijstorten. Dat ik altijd bij mijn geld kan.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 Drie hoera, alweer vijf jaar geleden de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Hoe doet hij het? Hoe doen zij het? Onze oranje-iconen van nationale eenheid. En we hebben er weer een aantal mooie woorden bij. Wat dacht u van actieve herinnering? Of gesubstantieerde herinnering? Dat is de winst van een lange avond debatteren... inmiddag trouwens ook, over memo's in de Tweede Kamer. Wat het verlies is, daarover gaat het straks ook... met de volgende gasten, CDA-fractievoorzitter in Amsterdam... Diederik Boomsma, fijn dat u er bent. Dank u. Donatello? Jeno Piras, communicatiedeskundige. Fijn ook dat u er bent. Goedenavond. Ja, en dit uh, programma beleeft een primeur met opiniemaker Rita Verdonk. Uw eerste keer, wat leuk. Leuk, leuk om hier te zijn. Ja, hoe is het met u? Met mij is het uitstekend. Nou, mooi. Volgens mij gaat het ook uitstekend met Matthijs Westraat. Die het, is op dit moment in uh, Tel Aviv en volgt naar de verrichtingen van onze mannen en dames op... Uh, hoe heet dat ook weer? De Tatami? EK Judo in ieder geval. Ja, Daar gaat zeker. het over. Ja, Zeker, zeker. Ja, zo heet dat. En het gaat inderdaad hartstikke goed hier. Ik beloofde het in het vorige uur al. Begonnen een beetje stroef. Twee uh, uh, judoka's die het uh, bronzen metaal niet wisten te winnen. Dat is nu anders. We hebben inmiddels gekeken naar Tessie Savelkous in de categorie boven de 78 kilo. Die heeft een bronzen medaille in de wacht gesleept. En datzelfde geldt voor en dan komt hij, Henk Grol. Hij heeft het gedaan, hij heeft het geflikt. Voor het eerst bij de zwaargewichten en hij wint hier gewoon ineens. Brons, heel knap gedaan door hem. En dat betekent dat we nog één troef te gaan hebben van die zes Nederlanders van, van, van vandaag. Staat alleen Roy Meijer nu nog op de mat. In de golden score inmiddels. 0-0 nog op het bord. 1 minuut al gejudoot in die golden score. Dat betekent dat ze in de reguliere tijd er al vier minuten op hebben zitten. Dus de mannen zijn moe. Het zijn ook zwaargewichten. Dus boven de 100 kilogram. En dat vreet energie. beide hebben een uh, straf op het bord staan. Uh, bij Meijer staan er zelfs twee. Dat betekent als hij er nog eentje bij krijgt dat het klaar is. Maar hier is de aanval van Meijer. Maar de scheidsrechter zegt Maté en we gaan weer verder. Anderhalve minuut nu op de klok. De scheidsrechter geeft nu een straf aan de tegenstander van Meijer. Die heeft er nu ook twee achter zijn naam. Dus dat betekent dat elke straf in deze partij nu beslissend is. En dat geldt ook voor de score. En dat zou zo mooi zijn want mocht Meijer hier winnen, dan wint hij dus brons. En dat zou het vierde ere metaal voor Nederland zijn op dit EK. En dat is knap hoor als je nagaat dat er 16 deelnemers waren deze week hier in Tel Aviv. De doelstelling overigens was drie. Die hebben we nu gehaald. Nu nog één erbij. Dus voor Roy Meijer. Als dat gaat lukken. In, inmiddels bijna twee minuten op de klok. Meijer nog steeds met het initiatief. Maar goed, daar win je de partij niet mee. Er zal meer moeten komen. Hier de aanval van de tegenstander van de Oostenrijker. En die wordt Mathé gegeven. Het gaat net goed voor Roy Meijer. En dus betekent dat dat er nog steeds 0-0 op het bord staat. Allebei nog een straf achter hun naam. Twee minuten, ruim nu gejudood. Het wordt spannender en spannender. Meijer lijkt moe. Lijkt heel erg moe. En dat is niet zo gek. Want hij heeft nogal wat partijen achter de rug. Hier toch de aanval van Meijer. Maar daar zit niet genoeg venijn achter. En de Oostenrijker, de tegenstander van Meijer, die weet het uh, makkelijk te pareren. En de scheidsrechter zegt weer Mathé. Dit is echt absoluut slopend voor Roy Meijer. Natuurlijk ook voor de tegenstander. Maar die oog toch wat fitter. Roy Meijer nu diep door de knieën. Want hij houdt het niet weer. Hier toch in aanval van hem. Naar weer niet. Weer niet vol ingezet. En dus is het de Oostenrijker die het makkelijk weet te pareren. En nu vrees ik toch, de scheidsrechter zegt Matthé. dat ze Roy Meijer gaat bestraffen. En dat zou dan... Nee, dat doet ze toch niet. Dat is goed nieuws voor Meijer. Maar hij moet nu wel oppassen. Ha, daar komt hij weer met de schoudertechniek. Maar weer is het een halve inzet. En een halve inzet wordt gezien als een schijnaanval. En een schijnaanval betekent een straf. Maar weer krijgt hij die, die, die niet. Dus hij komt nog steeds goed weg. Inmiddels, het is echt waar, we hebben Bijna drie minuten in de golden score. Dus boven die vier minuten reguliere tijd op... hebben we drie minuten in die golden score erop zitten. En nog steeds 0-0 op het bord. Allebei twee straffen. Roy Meijer, de allerlaatste Nederlander en Hier gaat hij, Hier gaat hij. Maar de scheidsrechter geeft geen was. Ja, Vasari. Wat is dit? Wat is dit? Roy Meijer gaat half op zijn rug. Een Vasari zou je zeggen. Maar hij krijgt hem niet. Nou, die mag in een zijn handjes knijpen. We gaan gewoon verder. Inmiddels die drie minuten voorbij. En het lijkt een kat met negen levens, deze Roy Meijer. Hij staat weer, maar de puff is er toch echt uit hoor. De Oostenrijker trekt wat short wat. Het initiatief is nog steeds bij hem. Daar Meijer wordt nu naar de grond geduwd. De scheidsrechter zegt: Mathee. Ja, het einde dreigt er nu toch wel echt aan te komen. Het kan toch haast niet anders. Roy Meijer is helemaal leeg. Hij moet toch nog een keer van de scheidsrechter. Bijna 3,5 minuut. Dit is wel echt een unicum hoor. Zo'n partij als dit. Zeker bij die zwaargewichten. Dit vreet energie. Maarten Adens langs de kant. De coach. Hij kijkt toe. Hij ziet hoe Roy Meijer hier nu door de scheidsrechter gemaand wordt. Zijn pak goed te doen. Er gaat een straf aankomen nu. Dat lijkt wel zeker. Ik denk dat hij voor Roy Meijer is... Maar goed, dat moet nog blijken. En als dat zo is, betekent het dat hij hier niet met de brons ervan gaat. Maar dat hij gaat naar de Oostenrijk. We wachten nog even. De scheidsrechter geeft een rolletje. En inderdaad, hij gaat naar Roy Meijer. En dat betekent dat hij verliest. Geen brons voor hem. Nederland blijft steken op drie medailles deze week hier in het DK. Dat er overigens op zit. Dankjewel, Matthijs. Het was zo leuk. De regisseur zei zojuist tegen me: We gaan even naar het judo in Tel Aviv. Daar gingen we dus even naartoe. <laughs> Matthijs, uh, nee, heel goed. Een mooi commentaar van jou ook. En je hebt het enthousiasme gewekt van Rita Verdonk, opiniemaker, want de twee duimen gingen in de lucht voor Henk Grol. Ja, zeker. Nou, ik heb hem van de week een aantal keer op de radio gehoord. En uh, nou ja, hoe die vertelde dan dat hij zich nu op een hele andere manier kon voorbereiden op de wedstrijd. Niet meer alleen maar hongeren, maar gewoon eten. En uh, ja, als zeg maar een soort lichtgewicht meedoen in de zwaargewichtklasse, nou chargeer ik wat. Maar nou, uh, ik vind het uh, super. Ja, zoals altijd beginnen we uh, nou ja, normaal gesproken dus niet met judo. Maar het nieuws van de week van, van u, van de opiniemaker. Um, en ik hoor u, hoorde u daar net al eventjes over vertellen. Goed nieuws als het gaat over vrouwen aan het front. Vrouwen aan de top. Vertelt u maar. Ja, dat klopt. Uh, wat mij opviel was dat er een derde vrouwelijke generaal is benoemd bij, uh, bij Defensie. En uh, zij was tot uh, nu toe de baas van uh, luchtmachtbaas Eindhoven. En uh, dat is uh, Eleanor Boekhold O'Sullivan. En zij gaat nu uh, nou ja, als generaal ook hoofd worden van het uh, Defensie-Cybercommando. Nou, dat is sowieso natuurlijk ook wel een hele aparte tak van, uh, van sport. Het ja. wordt toch wel ontzettend belangrijk voor de toekomst. En ik vond het des te mooi, want het is inmiddels 2018 en de eerste generaal in 2005, vrouwelijk generaal, en de tweede vrouwelijke generaal in 2007. Dus het werd ook wel weer een beetje tijd, hè? Ja, daar hebben... Doen we collectief dan iets fout, Donatello Piras, want het is inderdaad elf jaar geleden dat er zo'n uh, vrouw zo'n hoge top werd benoemd. Ik vind ik altijd een beetje lastig om, om te zeggen want ik zit niet genoeg in Defensie om te weten of, of ze iets fout doen. Kijk, voor de beeldvorming doe je iets fout, want nu lijkt het net alsof er geen goede vrouwen te vinden zijn. en Dat lijkt me toch twijfelachtig. Ja. En ik denk dat, dat zeker voor het imago van Defensie en de nieuwe mensen die, daar zit ook heel veel vrouwen bij, die defensie nodig heeft de komende jaren. Kan het alleen maar goed zijn om, om goede, capabele vrouwen te hebben. Maar nogmaals, met de slag om de arm, ik weet niet hè, waarom dat zo is. Nee. U had het net ook al eventjes over een vrouwenquotum. Hè. Bent u absoluut niet voor Diederik Boomsma? wordt vaak over gepraat natuurlijk ook hè. bij ons. We moeten dan misschien toch voor de, de, de toppunt van het bestuur, dan, dan moeten meer vrouwen in en dus misschien een quotum een goed idee. Wat vindt u? Nee, ik ben niet voor een quotum. Uh, want ik denk dat als je een kwotum invoert... Dan, uh, ja, dan ondermijn je ook de positie van de personen die dan daar terechtkomen uiteindelijk. Want dan gaan mensen zeggen... ja, je zit daar vanwege het kwotum en niet vanwege je kwaliteiten. Ja, dat, dat vrouwenquotum hebt u inderdaad nooit nodig. Gaat er iets om de absolute top te bereiken. Toch, als we kijken naar de politiek, hè? heel weinig vrouwelijke fractievoorzitters, om eens wat te noemen. Hoe komt dat toch? Ja, nou was mijn fractie natuurlijk niet zo groot, uh, laat dat uh, duidelijk zijn. Uh, uh, want ik, volgens mij was ik het enige lid van de fractie, dus dat was makkelijk sturen. <laughs> dat is waar. Uh, ja. Maar uh, nee, ja, ik denk dat, uh, ja, dat het toch nog wel steeds een, een mannenclub uh, is uh, uh, ja, die die zaken uh, uh, beslist, uh, vrouwen... Ja, ze staan toch ook wel bekend om het feit dat ze, nou ja, echt met de voeten op de grond staan, zeg maar, op de vloer staan. Uh, dat ze, uh, ja, zaken willen doen, maar dat ze ook voor oplossingen gaan. En misschien wat minder, nou ja, laat ik het even zo zeggen, plusplakken dan, dan mannen. Ik weet niet, ik gooi me hier maar in het midden met alle mannen hier aan tafel. Hmm. Hmm. Dieterik Booms, zo, kijkt u er tegen aan. Hoe komt dat toch? Um, wat is het in ja. Amsterdam anders? Uh, nou, er zijn best wel wat vrouwen nu. nu Annabel Nanninga is Anna... natuurlijk toegevoegd. Ja, Annabel Nanninga, Marjolein Moorman van de PvdA. Ja. Dus er zijn wel een aantal vrouwelijke politie. Die zijn ook heel goed. Uh, dus ik heb er alle vertrouwen in dat dat langzaam gewoon gaat veranderen. En van mij hoef je dat niet allemaal te gaan versnellen met allerlei maatregelen. Dat gaat langzaam. Hè? De, om daar ja, te... even een streep onder te zetten. Donatello Piras, ja. Want langzaam gaat het wel. Hè? Ja, het gaat wel. Te... En wat mij betreft te langzaam. En um, ik zat net te denken hè, in de Tweede Kamer... waar uh, mevrouw Verdonk ook heeft gezeten. Ja, Nieder Kooyman, SP-Kamerlid, is weggegaan. Uh, Um, is zwanger geweest, kindje gekregen. Wordt nu uh, genoemd als mogelijke eerste vrouw dan bij de politiebond. He? Bij de bond. Ja. ja, en dan ben ik wel benieuwd hoeveel tijd hebben. Want de reden die ze opgaf was: de politiek was te druk. Nou hebben we wel meer politici die zeggen. De politiek is te druk. Ik kies voor het gezin. En daarna he, kiezen ze wat anders. Maar laten we het even van gaan dat zij de waarheid sprak. Als dat zo is, vind ik het wel. Ja, dat vind ik wel triest. Want je hebt juist vrouwen nodig. En juist als vrouwen na een zwangerschap, wat, nou, dat weet ik, eh, anderhalf jaar geleden was het bij ons, een enorm zware periode is, juist dan zou het moeten gebeuren dat dat kan blijven. En, en juist als vrouwen weggaan uit de Tweede Kamer, wat onze nationale vergaderkamer is, ja, dat vind ik dan wel triest. Dus ik hoop maar dat, dat, dat ze heeft gezegd dat ze dat te zwaar vond en dat het een andere reden heeft. Want als het echt is, omdat het niet gecombineerd kan worden, dan gaat het niet goed. Kan dat zo zijn dat het inderdaad moeilijk gecombineerd kan worden? Gezinsbestaan als vrouw en dan vervolgens ook actief zijn in de politiek? Nou ja, ik, ik had niet meer kleine kinderen toen ik in de politiek ging. Die zaten in de puberteit. Uh, nou als, als minister uh, is het nog drukker dan als, als Kamerlid. Veel drukker. drukker. Ja, zeven dagen in de week uh, gewoon. Nou, je doet je gezin tekort. Dat is zo. Maar je weet ook, als je begint aan een baan in de politiek, dat het geen van 90, uh, negen, uh, geen baan is van 9 oh. tot 5. Ja, je weet dat je op allerlei rare momenten moet werken. Je weet ook dat je hele lange periodes vrij bent. Want er is nu weer een uh, uh, reces. Er is in de zomer twee maanden reces. Dus je kan misschien ook dingen anders plannen. En uh, ja, kijk, als je bij de politie gaat werken... dan ga je ook de onregelmatige dienst in. En dan weet je ook dat je allerlei dingen moet organiseren, sowieso. Ja. Dus uh, ja, ik, uh, ik vraag me ook af, hoe is die thuissituatie? Wat kun je regelen met je, uh, met je man uh, of met je partner... Uh, ja, is dat de enige reden? aan de andere kant natuurlijk, wat jij ook al opdoelde. Of uh, wat u ook al opdoelde. Uh, zeg maar ja. <laughs> uh, hey, bijvoorbeeld, we kennen ook uh, mannen die dan ineens roepen van... ik moet nu minder gaan werken en daarna een baan aannemen... die veel malen drukker is nog wat mij betreft... dan de baan die ze al hadden, denk ik. Ja. Of uh, mannen inderdaad, bij de SGP onlangs nog iemand uh, nou, uit de politiek uh, getreden... want die zegt, uh, ik moet thuis het een en ander verrichten. Ja, uh, dat kan, maar uh, ja, als je huwelijk... Ik weet het niet, maar ik heb nou, gehoord dat hij huwelijksproblemen ja, ja, dat was, dat had. Dat ja. in zijn afscheidsbrief, werd dat ja, er openlijk ja. opgelezen. Ja, want... ja, maar kijk, maar dan kan ik me ja. voorstellen, dan moet er extra energie in. Ja. Ja. En als je dan uh, in de Tweede Kamer uh, zit, dan blijft er weinig tijd over. Er ja, is ook een hele mooie positie uh, vakant op dit moment... waar misschien een, uh, een vrouw zou passen. En dan hebben we het natuurlijk over de burgemeester van Amsterdam. Ja, Diederik Booms, kijk u eventjes aan. Want u zit in die vertrouwenscommissie. Dat betekent, denk ik, dat u daar heel weinig misschien wel niks over kan zeggen. Nee, dat klopt. Ik, uh, ik zit in die vertrouwenscommissie. Die de, nu het voortouw heeft in die selectie. Dus uh, ik kan daar inderdaad bijna niks over zeggen. Dat uh, is niet om flauw te doen. Maar dat staat nu helemaal in de wet. Ik kan een jaar gevangenisstraf krijgen. En ik blijf liever nog even thuis wonen. Okay. <laughs> uh, en ja, daarnaast zijn er ook wel redenen om dat enigszins vertrouwelijk te houden. Natuurlijk. Dat ben ik helemaal met u eens. Dus ik ga ook, wat dat betreft niet in een lastig pakket brengen. Maar ik wil het u dan graag even voorleggen. En ook Donatello Piras. Want volgens mij woont u ook in Amsterdam. Hè, dus u hebt Ja, dat het is correct, ja. ja, Eerst dan Rita Verdonk. Um, een, een, een vrouw. Aan het hoofd van Amsterdam. Want Femke Halsma werd bijvoorbeeld een paar keer genoemd. Zou, zou, zou je daarvoor zijn? Ja, nou niet echt voor Femke Halsema. Uh, maar ik zou meer iemand zien. Hè. Bijvoorbeeld een uh, generaal voor uh, Amsterdam. Hè. Een generaal. Zo, er moet nogal wat gebeuren in mijn uh, optiek in, uh, in Amsterdam. Nou, goede vrouwelijke generaal of zo. En uh, nee, ik denk dat er uh, ja, dat het niet zozeer gaat om man of vrouw. Dan moet gewoon iemand komen met de. Uh, in ieder geval in mijn optiek een, een hele rechte rug. Uh, iemand die tussen de mensen in gaat staan... die niet alleen maar luistert naar bepaalde mensen... uit bepaalde delen van Amsterdam... maar uh, kijkt wat er, wat er echt gebeurt. Mm -hmm. En ook, laten we ook wel wezen... Uh, ook beseft dat wetten en uh, regels in Nederland... Uh, voor heel Nederland gelden ja. ook voor Amsterdam. Ja, dan duidt u natuurlijk op dat kraken. Daar gaan we het zo duidelijk nog wel even over hebben. Toch eventjes die profielschets Donatello Piraz. Het ja. moet iemand zijn uh, met humor en relativerings die zaken aanpakt en de afstand tussen bestuur en politiek... tracht te verkleinen. En hij moet, hij of zij, afdanks, visie uitstralen. Het laatste is ook mooi hè, dat je visie uitstraalt. Ja. Denkt u dan specifiek aan iemand... Nou, in ieder geval niet aan Mark Rutte, blijkbaar. Want je hebt visie nodig. En die laat die zichzelf erop voorstellen dat hij dat niet heeft. Maar voor de rest, ik noem nu de, de premier... maar ik, ik heb die profiel steeds Want volgens mij lees je nu maar een stukje voor. Daar ja. staat nog heel veel in. Het, het, het was echt alsof, ik bedoel, succes met iemand vinden. Want je moet ongeveer... Een homo universalis zijn. Ja, je bedoel, zelfs de premier van Nederland uh, uh, uh, krijgt het nog lastig... als hij solliciteert op deze, <lacht> op deze vacature, geloof ik. Hebben jullie al mensen? <lacht> Ga ik niks over zeggen. Okay. <lacht> Femke Halsema, Roger van Borstel, Wouter Bosch, Frank Weeren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 Mijn naam circuleert, ja, wordt in de mond genomen, zoals dat heet. Ja. En voor de zekerheid uh, kan ik wel zeggen dan, nu, tegen u hier... dat ik lid ben geworden van de Partij van de Arbeid en het CDA. Heel snel, om uh, alle eventuele tijd voor te zijn. <laughs> maar het wordt genoemd, ja. Ja, je wordt genoemd. Een prachtige schets, uh, volgens mij, even Cotonoumi. Het is tijd, lang geleden. Maar dat is natuurlijk wel vaak Als je genoemd wordt, Rita van Donk, dat weet u ook... dan word je het uiteindelijk niet. Top? Nee, dat, dat hoor je wel vaker, ja. Ja, dat, dat, zo, dat dat zo is. En, uh, maar het is natuurlijk ook zo dat heel veel mensen hopen dat ze het worden. En die zitten inderdaad bij die telefoon uh, te wachten. En ja, die vinden het fijn als hun naam uh, genoemd wordt. Uh, ja, kijk, als je het wil worden, dan uh, stuur je een mooie sollicitatiebrief... of een motivatiebrief en dan uh, meld je jezelf aan en dan uh, wachten Ja, die moet binnen zijn, en daar mag u wel wat over zeggen, hè? Uh, uh, uh, Diederik Boomsma... voor 30 april, hè? Dan sluit de termijn, toch? Uh, ja, en dan, uh, dan, uh, ja, dan, uh, is zo, dan is het eerst aan de commissaris van de Koning. Mm -hmm. en die die Remkes dus in dit geval. Ja, en vervolgens is de vertrouwenscommissie aan zet. En dan de gemeenteraad. En wanneer ongeveer kan die uh, installatie van de nieuwe burgemeester verwacht worden? Uh, dat weet ik nu nog niet. Maar... Ja, van de nieuwe gemeenteraad misschien nog? Uh, nou, daar, nee, niet zozeer. Oh. Maar hoe, ja, hoe dat proces nu verder gaat. Ja. Het is wel zo dat de huidige waarnemend burgemeester... Joostjes van Aert heeft gezegd dat hij voor de zomer graag uh, weg wil zijn. Ja, precies. Um, ja, u u hint er al eventjes op, op krakers, Rita Verdonk. Dus, dus blijven we maar even in Amsterdam. Want die uitgeprocederen asielzoekers, daar gaat het over... die woningen kraken, mogen van de rechter daar nou nog even blijven wonen. Tot 1 juni. De rechter constateerde deze week... Weliswaar dat de groep de openbare orde heeft verstoord. Maar woog de belangen van de Krakers ook mee. Zo reageert Chris Patterson van woningcorporatie IJmere op de uitspraak. De rechter heeft een heldere uitspraak gedaan. We hadden gehoopt op een iets vroegere ontruiming. Maar we respecteren de uitspraak. En kunnen hiermee in ieder geval goed verder met onze, onze plannen... voor de nieuwbouw van 300 Sociale huurwoningen in de wijk. Begrip klinkt door bij IJmere. Ook bij uw begrip, Diederik Boomsma? Nee, ik vind het een slechte zaak hoe dat nu loopt. Uh, sowieso uh, kraken moet stoppen, is sinds 2010 verboden. Alleen het gaat door omdat de wet niet goed wordt gehandhaafd. En ja, ge dat geeft een heel verkeerd signaal. En daarom zie je ook dat het steeds maar weer door blijft gaan. In Welk, deze signaal? Groep... Welk signaal wordt hiermee afgegeven? Nou, uh, het kraken wordt beloond en niet bestraft. Want uh, dit is nu ook al bij deze specifieke groep al jaren aan de gang. Ze hebben inmiddels al meer dan 50 panden gekraakt. Ja, dat, en als je iedere keer maar zegt... Nou ja, over een paar maanden moet je er weer uit uh, en alle begrip, et cetera... Ja, dan gaat het dus alles maar door. En dat is gewoon een buitengewoon slechte zaak. En mensen is ook niet uit te leggen aan gewone mensen die wel zich aan de wetten houden. Die uh, bij het minst of geringste als een kleine overtreding gaan wel worden gestraft. Uh, die jarenlang op wachtlijsten staan voor sociale huurwoningen. Dus uh, nee, ik vind het niet goed. We hebben daar zo langzamerhand een, een, een woord voor hè, ontwikkeld in Nederland. Dat is, is dit dan weer gedoogbeleid? Het kan, mag eigenlijk niet, maar we staan het dan wel. Toe, Rita Verdonk. Ja, dit, dit is wat mij betreft een schoolvoorbeeld van gedogen. Ten eerste gedogen we al het feit dat mensen illegaal in ons land zijn. Dat is al het eerste gedogen. En dan gedogen we ook nog dat die illegale gaan kraken. Uh, nou, dat is het tweede gedogen. Uh, ja, er is nu een rechtelijke uitspraak. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook naar die uitspraak gekeken... Waarom niet nu en waarom wel 1 juni? En uh, wat gaat er gebeuren na 1 juni? Komt dan het volgende kortgeding? en komt er dan een rechter die zegt van... Uh, en ik, ik chargeer hoor, maar ik word daar wel een beetje cynisch van moet ik eerlijk zeggen. Zegt dan een rechter van ja, maar uh, nu is het eigenlijk nog te koud. En dan wordt het 1 augustus en dan is het te warm. En dan uh, ja, uh, ik, ik vraag me af... Er moet op een gegeven moment iemand zijn die durft te zeggen... ja, dit was het en uh, nu gaan we echt maatregelen nemen. Ja, ik ben heel benieuwd of dat gaat gebeuren... Ik zie, niet zoveel, ik, ik zie de toekomst met niet zo heel veel vertrouwen tegemoet eigenlijk. Donatello, Piraas, hoe ziet u de toekomst als het hier om gaat? Ik ben heel toevallig, omdat ik wist dat het er wellicht over zou kunnen gaan... nog even door die straat gereden, ja. vanmorgen na het boodschappen doen. Het was gewoon wel alleszins rustig, maar het lijkt daar wel... Hè, met heel veel politie, het lijkt wel oorlog daar. Ik kan me voorstellen, als je buurtbewoner bent... dan ben je niet heel blij dat dat gebeurt. En dat is nou precies wat ik erop tegen heb. Het, het mag niet, en als het niet mag, waarom gedogen we het dan? En ik heb sowieso wel iets tegen kraken, omdat... Ja, dat tand is niet van jou, dus dat is van een andere eigenaar. En als de situatie nou echt heel schrijnend zou zijn, dan kan ik me er alles bij voorstellen. Uit, uit oog van barmhartigheid, het vriest 10 graden. Maar deze mensen hebben, die, die, die gaan van kraak naar kraak naar kraak. Dus ja, ja en blijkbaar kan dat in Amsterdam. Uh, uh, uh, deze Amsterdam is er in ieder geval niet mee eens. Een nou, collega wel. van nu, Diederik Boomsma, dat is Annabel Nanninga. Ze werd net even genoemd. Hè? Ze is een van de vrouwen in de Amsterdamse politiek. Ze is fractievoorzitter van Forum voor Democratie. En volgens haar straalt deze kwestie echt heel negatief af... op het imago van de stad Amsterdam. Het heeft een aanzuigende werking op meer van dit soort gelukzoekers. Het heeft een heel slecht landelijk signaal naar, naar heel Nederland... van ja, in Amsterdam... Kun je doen wat je wil, daar ja. gelden de wetten gewoon niet. Ja, u, u bent ook volksvertegenwoordiger in Amsterdam. Pijnlijk om in een raad te zitten waar dat tegelijkertijd ook wordt gedoogd, hè? lijkt me Diederik Boomsma. Ja, nee, precies. Kijk, van andere als spullen... hoor je af te blijven. En je moet uh, niet... het signaal geven dat je gewoon niet optreedt. En het ligt overigens niet alleen in Amsterdam. Want het is op een gegeven moment bedacht dat sinds het kraakverbod... in 2010 is ingevoerd. Dat uh, hebben, heeft opeens een rechter gezegd... van ja, kraakers hebben wel een soort huisrecht... dat zich al vestigt nadat ze... een, uh, een dag in zo'n kraakband zitten. Ja. En dan mag je niet zomaar gaan ontruimen. Dan moet je eerst een brief sturen. Nou, Ik vind dat is dus een hele rare, uh, uit, uh, uitgang, heel raar uitgangspunt. Maar dan nog... Uh, zelfs onder de huidige wetgeving kun je wel meer dan er nu gebeurt. Je kunt inderdaad als sprake afspraken van verstoring van de openbare orde. Dat is evident aan de hand. Ik bedoel, inderdaad, er zijn ook de ruiten ingegooid, is dus met vuurwerk gegooid dat dat En daarnaast zou je moeten voorkomen dat dat huisrecht wordt gevestigd door gewoon meteen op te treden zodra die mensen zich aandienen. Straks is het 1 juni, hè? Is het dan klaar, denkt u? Ja, ik hoop het wel, maar ik, uh, ik uh, vrees van, van niet. Uh, want kijk, er is ook al andere opvang. Hè. Voor deze hebben altijd wel gezegd van: er is geen opvang, er is wel opvang. Mensen die zijn uitgeprocedeerd in Nederland, die kunnen Bet, zich. Bad brood. Ja, bed, maar ze kunnen zich ook melden bij de landelijke opvang. Er ja. uh, wordt wel de uh, eis gesteld dat je meewerkt aan een oplossing. Dus wel terugkeer naar het land van herkomst. Ja. Ik ben nu eenmaal uitgeprocedeerd. Ja, maar heeft dit niet ook te maken dat dit zo lang duurt... dat ze ook heel veel sympathisanten toch hebben gekregen? En dat het dus nu een media is geworden? En, bedoel, ja. Anders was het misschien al lang in de kiem gespoord. Maar nu, nu gaat heel, heel Nederland zich ermee bemoeien, lijkt wel. Maar ze worden ook feitelijk gebruikt door een groep activisten... Toch? om ja. het Nederlandse asielbeleid ter discussie te stellen. Ja. En dat vind ik eigenlijk nog het meest kwalijke. Want ja, dat deze mensen niet terug willen naar West-Afrika kan ik enigszins inkomen, want ik begrijp dat je liever in Nederland wil blijven. Alleen, het kan nu eenmaal niet. Dan moet je mensen dus niet valse hoop blijven geven. Nee, nee. Zo dadelijk uh, vervolgen we deze opiniemakers. U kunt trouwens meedoen met deze uitzending. Gebruik ervoor de hashtag WNL op Twitter... of stuur een bericht via de NPO Radio 1-app. Hier is aangeschoven Maud Schreurs en Peter Kuipers-Munneke. We gaan eerst naar het nieuws met Maud Schreurs. NPO Radio 1.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 Inwoners mogen wel door de poortjes. In Venetië wonen zo'n 50.000 mensen. De stad wordt jaarlijks bezocht door 30 miljoen toeristen. Uh, Peter Kuipers-Munnik. Uh, Nederland is een heel klein land, maar je gaf net al aan... morgen temperatuurverschillen tussen noord en zuid van meer dan 10 graden. Ja, dat klopt. Want op de Wadden wordt het morgen een graad of 11. En in het zuiden van het land, vooral in het zuiden van Limburg... Daar kan het 2 of 23 graden worden. Hoe we aan die weersituatie komen, dat zal ik je uitleggen. Uh, we hebben... Namelijk op dit moment te maken met nog een paar buien. Die trekken de Noordzee op en vannacht wordt het dan droog. Er zijn wat opklaringen, er kan ook wat mist ontstaan en die temperatuur die daalt naar zo'n 7 of 8 graden. En morgen dan krijgen we te maken met een warmtefront. En dat warmtefront dat uh, trekt over het land heen. Nou, als ik het heb over warmtefronten, dan weet je al wat er uh, in de lucht hangt. Buien en uh, die trekken dan morgenochtend ook uh, vooral over de westelijke helft van het land van Zeeland zo richting de Wadden. Maar dat warmtefront dat gaat stilkomen te liggen boven ons land. en Dat betekent dat het ten noorden van dat warmtefront koud blijft. Temperaturen van zo'n 11, 12 graden op de Wadden. Ook in Noord-Holland is dat het geval. En ten zuiden van dat warmtefront, daar hebben we die warme lucht zitten. En daardoor kan de temperatuur daar oplopen tot ruim boven de 20 graden. Nederland bevindt zich mogen in de frontlinie. Nou, zo kun je dat ja. uh, mooi gezegd. Heel mooi gezegd. Uh, met uh, ook wat opklaringen in het zuiden van het land. En als uh, de temperatuur dan ook daadwerkelijk op zo'n 22, 23 graden uitkomt. dan gaan er waarschijnlijk vrij zware onweersbuien ontstaan. In het zuiden van het land. Uh, in België al. misschien zelfs al wel in Noord-Frankrijk. En die gaan dan morgenavond over ons land heen trekken. En ook in de nacht naar maandag. Dus het kon wel eens een onrustig uh, avondje en nachtje worden morgen. met flink wat onweer en ook kans op hagel. Nou, daarna hebben we een nieuwe werkweek. Uh, je hebt juist vrij, hè? het is ook vakantietijd. Ja. En die werkweek begint wat het weer betreft niet zo best. Met behoorlijk wat bewolking, vrij veel regen ook. Dinsdag vooral erg veel wind. Maar daarna gaat het bergopwaarts, gaat de temperatuur ook weer wat omhoog. De rest van de week zien we steeds vaker de zon. Het regent ook bijna niet meer vanaf woensdag. Het wordt zo'n 15, 16 graden. En met bevrijdingsdag dat weekend zelfs nog wel ietsje warmer. En ook dan ziet het weer er vooralsnog goed uit. Dit is WNL Opiniemakers. Met Wieger Hemmer. Goedenavond en fijn dat u luistert of misschien nog wel steeds luistert naar WNL Opiniemakers. We zijn er nog tot zeven uur om te praten, te, dis te discussiëren over de kwesties van de week. Door met de volgende gasten, Diederik Boomsma, u bent fractievoorzitter van het CDA in Amsterdam. Donatello Piras, u bent communicatie-expert en... Rita Verdonk, u bent de opiniemaker vanavond. Ja, het ging over memo's en over dividend, over herinneringen... over vertrouwen, ook over geloofwaardigheid. De teflonlaag van premier Rutte is deze week urenlang... met een schuurspons bewerkt. En toen, toen kwam Jesse Klaver van GroenLinks... namens bijna de voltallige oppositie tot de volgende slotsom. Keurt de handelswijze van de minister-president af... Hij gaat over tot de orde van de dag. In Rutte is nu beschadigd, zo staat in de kranten. Hij zou een te nonchalante omgang met de feiten hebben. Welke feiten kleven nu het stof is neergedaald aan hem vast? En welke plek krijgt dit debat in ons collectief geheugen? Ik zei het net al, ik uh, herhaal het graag. Doe mee met dis deze discussie via Twitter bijvoorbeeld, hashtag WNL. Of stuur een bericht via de NPO Radio 1-app. Rita Verdonk, ja, over geheugen gesproken. Moeten we nou zeggen, nou, nu we dit debat hebben gehoord en gezien... geheugen inderdaad, dat blijkt feilbaar. Te zijn. Uh, ja, uh, dat is ook zo. Dat weten we natuurlijk al lang. Je noemde net even de term collectief geheugen. Nou, we hebben niet zo'n uh, sterk collectief geheugen hoor. in, uh, in Nederland. Uh, dat is in ieder geval uh, mijn ervaring. Uh, ik lees allerlei uh, dingen in de media waarvan ik denk... van, nou, volgens mij waren die tien jaar geleden ook al aan de orde van de dag. Maar uh, well, nu is het ineens nieuws. Wanneer hebt u dat voor het laatst gedacht? Uh, uh, ja, uh, heel regelmatig als het uh, nou ja, uh, gaat over. Nou ja, uh, neem uh, nu die financiering van die uh, moskeeën. Ja, NSC Nieuwsuur. Ja. Dat denk ik, uh, ja, uh, uh, nou, dat is uh, al heel lang bekend dat dat uh, uh, gebeurt. En er zijn al zoveel onderzoeken over geweest. Maar dan heb je weer. Ja, dan moet er weer iemand zijn die daar echt wat mee wil doen. Ja. En uh, nou, als je even terug naar dat, uh, naar dat debat uh, van, uh, van gisteren. Ja. Uh, yeah. Het is natuurlijk zo dat het alleen ging over uh, ja, de betrouwbaarheid... Zeg maar, hè, van, uh, van onze premier. Uh, dividendbelasting, het woord, is uh, heel weinig gevallen. Je liet net, en uh, ik geef gewoon wat impressies... Hè, moeten we zomaar kijken wat mij betreft, waar we op doorpraten... je, noemde, je liet net dat uh, citaat uh, horen van Jesse Klaver... en denk, ja, motie van afkeuring. Als jullie het dan zo erg vinden... had dan ook een motie van wantrouwen in uh, uh, gediend. Motie... Ja, die heb je ook wel eens ontvangen. Want wat ja. betekent in dit perspectief dan afkeuring? Uh, nou ja, afkeuring is afkeuring. Maar ja, dat is natuurlijk uh, heel veel gradaties minder dan een motie van wantrouwen indienen. Uh, en uh, uit de woorden van iedereen kon je blij, uh, kon je merken. Dan ging het echt om uh, dat Mark Rutte stond te liggen. En uh, dat als je niet de waarheid spreekt, dat dat liggen is. En dan denk je, nou oké, okay, als je dat dan vindt, dan doe je ook een motie van wantrouwen maken met elkaar. Maar ja, goed. Uh, Wat daar, vond u dat ook verrassend, Donatello Piras? Want u volgt, nou, misschien... Wel alle debatten hè, in de Tweede Kamer. Nou, niet Daarom. alle, want dan, dan, zou ik, dan zou ik niet meer kunnen werken. Nee, maar maar, dit debat toch zeker wel? Dit verrassend? Het wel. Afkeuring in plaats van wantrouwen. Nee, natuurlijk niet verrassend. Want uiteindelijk, ja, ik voelde ook wel aan dat, ze, dat, dat het geen motie van wantrouwen ging worden, inderdaad. En, uh, Waarom voelde u dat direct al aan? Ja, ja, omdat dat, dat is namelijk het, laatste, het zwaarste middel wat je hebt. En uiteindelijk konden ze toch niet zo hard maken, want dat zou letterlijk betekenen dat er keihard gelogen is. En dat werd er gewoon niet. En uiteindelijk is er. Voor, ik denk de beeldvorming voor dat dividenddebat. Ja, dat was eigenlijk al. Er wordt gelogen. Dat is blijkbaar normaal. Het klopt niet. En, en we gaan nu. Hè, nu moeten de onderste steen boven. Terwijl ik denk, jongens, als je, als je nu gewoon echt naar dat debat hebt geluisterd, en ook naar de premier en ik zit hier niet om de premier te verdedigen, maar er is echt een verschil tussen een intern partijstuk en een, en een ambtelijke memo. En het maakt uit of iets onderdeel is van een, een, een, een partijdiscussie, dat mogen ze namelijk altijd doen, of een, of een officieel stuk van de formatie. En, en, en daar ging dit de debat over. En dat vind ik dus niet zozeer semantisch. Ik vind het van belang. En ik vond helemaal niet dat er alleen maar gelogen werd. En dat cynisme, daar kan ik me heel boos ja, over maken. Ja, dat merkte ik ook wel. Want ik, ik heb uw Twitter eens doorgespit. En dan uh, u zegt uh, over roeptoeters ergt u zich aan. Roeptoeters, die blijven we roepen dat de Kamer is misleid en dat alle politici liegen. Ja. Ja, wat doet dat met het beeld van de gewone Nederlander... Die, die, die vooral aan het werk is en misschien af en toe een glimp opvangt... van het debat op de NOS? Die denkt, het is weer zover. Ze, ze besodemieteren de boel weer. En dat betekent dat het aanzien van de politiek... wat, wat toch al niet uh, florissant is, weer een stukje is afgekalfd. En ik vind dat dat niet alleen aan Rutte te wijten is. Ook aan de, de oppositie? Al... Ja, kijk, ja, Rutte zeker. heeft wel degelijk fouten gemaakt. Hè? Die had al veel eerder moeten toegeven en Wiebes ook. Maar het ligt ook aan de oppositie. En sommige roeptoeters en, en ook sommige media die daaraan meedoen... Alsof het kommer en kwel en Sodom en Gemorre is. Dat was het niet. Nee. Diederik Boomsman, gaat u daarin mee, die lezing van Donatello Piras? Ja, tot op een zekere hoogte wel. Ik vond het vrij tenen dat hele debat. Want je wil een debat voeren over politiek, over inhoudelijke kwesties. Je wil argumenten uitwisselen. Ging het veel over de inhoud, dividenden, memo's? Nee, precies. Het ging dus niet meer over de inhoud van die beslissing. maar over wie, wanneer, wat, op welk papiertje heeft gezien. En daar wil je het eigenlijk helemaal niet over hebben. En dat je daar urenlang naar moet luisteren, ik vond het inderdaad buitengewoon. Ja, ook gênant inderdaad. En ik vind inderdaad, Rutte en Wiebes hebben wel fout gemaakt, hebben zelf ook die misdaad ontstaan. Ja. Ik bedoel, zeg dan gewoon eerlijk, ja, ik heb inderdaad een intern stuk gezien, maar dat krijgen jullie niet. Ja. Want je hoeft, maar, ik vind ook dat we ook wel een beetje doorschieten in die transparantiebehoefte. Je hoeft niet elke innerlijke interne memo of elke e-mail of elke opvatting van ambtenaren te delen met de Kamer. We schieten door, Rita Verdonkjes. Nou, ook. daar ben ik het mee eens. Ja? Ik bedoel, dat had ook heel duidelijk gezegd kunnen worden dit is formatiedossier, formatiedossier, daar heeft u geen recht op en die stukken krijgt u dus ook niet te zien. Punt. Had er ook een naar debat gevolgd, maar ja, Um, dan heb je niet, als je maar uh, je ziet ook in dit geval weer... dan wordt er een beetje onduidelijkheid uh, geschapen... of het gaat ineens over stukken die ik me niet meer herinner. Nou... Iedereen die in de politiek zit en ja. iedereen die er rondloopt in Den Haag... of heeft rondgelopen, want die, die weet ver... al wat er dan gaat gebeuren. Dan want, dit soort debatten? Want die vertrouwelijke ambtelijke stukken zijn dus onder druk wel vrijgegeven. Dat moest wel eenmalig zijn, zo zei Rutte ook. Ja. Maar is hiermee misschien nou ook wel een precedent geschapen? Want als het eenmalig kan, kan het ook tweemalig en misschien wel driemalig? En dan... ja, ik mag het verdorie niet hopen. Want jongens, de, het, het, het, het, ik denk dat we ook in dit land af moeten van het frame... het negatieve frame wat de achterkamertjespolitiek heet. Hè? Daar wordt alles mee, mee, euh, mee bedoezeld alsof het iets vreselijks is. We zijn in Nederland gebaat bij een hoop achterkamertjes politiek. Want het kan niet zomaar zijn dat alles maar in de openbaarheid is. Een formatie alleen maar in de openbaarheid. Daar zou geen partij meer gaan regeren en er zou geen politicus meer komen. Nee, we bleven de tweede primeur vanavond. De eerste primeur is dat Rita Verdonk de opiniemaker is, tot nu toe met heel veel plezier. Um, tenminste, van mijn kant, ik hoop Ja, ook heel de... van mijn kant ja. ook. <laughs> Toch even checken. Hoor en wederhoor. En de tweede uh, primeur is die uh, van Annon Grunberg in WNL Opiniemakers. Want ik lees dit volgende graag even voor. Vandaag voorkant van de Volkskrant, zodat, uh, zoals hij iedere dag...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 ik kan me voorstellen dat iets u hiervan ja. wel aanspreekt, Dierik Boomsmaier. Dan maak ik het rondje ja, even aan. Nee, ik, denk wel dat ik, ik begrijp wel wat hij wil zeggen. Ik bedoel, ik, daar, tegelijkertijd is het wel zo'n actieve en passieve informatieplicht. Die is ongelooflijk belangrijk. Ik zit ook in de oppositie dan in de gemeenteraad. Maar je moet alle informatie en alle feiten moet je verstrekken. Om, of, om de Kamer of raadsleden in staat te stellen om een afweging te maken. Maar je hoeft niet elke interne memo te delen. En, en dat soort, als je dat gaat verlangen, ja, dan is het einde zoek. Die behoefte aan transparantie, zei Donatello Piraus net, die slaat door, Rita Verdonkund zich daar niet vinden? Ja, daar kan ik me heel goed in vinden. Ik, ik vind ook de term achterkamertje politiek is ja. natuurlijk heel negatief. Hè. Benoem het positieve. Er moet gewoon ruimte zijn om te onderhandelen. Je wil niet weten, alle notas die ik heb gehad van, van ambtenaren... die ga ik als verantwoordelijke winstpersoon toch niet één voor één opvolgen... Uh, nee, daar praat je met elkaar over. En uiteindelijk maak je zelf als winstpersoon of als premier of als formateur maak je die afweging... en maak je een bepaalde keuze voor een bepaalde richting. En dus al die onderliggende notities... die moeten ook allemaal helemaal niet naar buiten komen. Uh, dan moet je ieder debat wat je al hebt gehad met je ambtenaren en iedere meningsvorming die je al hebt gemaakt als winst nog een keer over gaan doen in de Kamer of in de gemeenteraad. Ja, dan blijven we elkaar helemaal bezighouden. Dat, nee, ik uh, ben het helemaal eens. Transparantie heeft ook uh, zijn grenzen. Er moet er ruimte zijn om met elkaar te praten en dat moet open kunnen. En, uh, dat, dat is het open in die beperkte kring. Uh, alle oppositiepartijen waren verenigd in hun afkeer... van de handelswijze van de coalitiepartners over de dividendmemo's. Misschien de SGP uh, uitgezonderd. Maar hoe onderscheid je je als partij? Als iedereen min of meer dezelfde vragen heeft... en dezelfde afkeuring deelt, taal moet het dan doen. Luister naar Lilian Marijnissen van de SP. Het lijkt wel een soort politiek cluedo. Wie was het? De minister-president. Met welk wapen? Een memo dat niet zo mocht heten. De metafoor van het spel. Geert Wilders van de PVV ging erop door. Een vals, vies woordspelletje over tafels en dossiers. Voor de volgende woordenwisseling tussen Farid Azarkan van Denk... en Sybrand Buma van het CDA is optimale concentratie vereist. De heer Azarkan. Ja, voorzitter, een hele concrete vraag. Op welk moment heeft de heer Buma geen kennis genomen van welke stukken? Ja, het, het, het lijkt bijna op een op een strikvraag, en ik, ik ik weet niet wanneer ik geen kennis heb genomen van geen stuk. Ik weet niet hoe Misschien kunt u hem specificeren. Het laatste is wel heel mooi ironisch. Van de, de, de, de, ja, want zo kennen wij hem ook een beetje. Humor. Ja, Bumor. ja een onderkoelde humor van, van, van Buma. Gelukkig dat er nog humor was in dat debat. Maar deze spelletjes en deze strikvragen. Kunt u daar nou ergens ook nog van genieten? Of zegt u nee? Als je het hebt over aanzien van de politiek. Ja, dat, dat, dat, dat wordt ook hierdoor minder. Nee, nee, nee. nee. Kijk, in, in, in een debat. En nogmaals, dit, dit het was een belangrijk debat. Ik ga niets afdoen aan het feit dat het belangrijk was dat we, dat we het daarover hadden. Dan moet je je denk ik ook als partij... en we hebben best wel wat partijen inmiddels in de Tweede Kamer... ook echt wel be bedienen van, van een paar stijlfiguren... van metaforen op te vallen. Um, en, en, en hoe Marijn is het dat hij het doet, vond ik leuk. Uh, Wilders die gebruikte de, de alliteratie... die gaat er natuurlijk nog iets, iets harder in. Uh, dus nee, dat mag ik wel. Sterker nog, ik denk dat dat de partijen juist wel moeten onderscheiden. Want als iedere oppositiepartij hetzelfde zegt... Ja, dan zijn we er niet. Maar dit was een hele moeilijke vraag die Farid Azarkan van Denk stelde. Hè? Diederik maar u had het er ook lastig mee begrepen. Uh, ja, ik had ook moeite om hem enigszins te volgen nou, maar goed dat mag. Ik wil in een debat is het leuk als mensen ook retorisch daar hun, hun ja. moment pakken. Ik vond alleen ja je moet niet uh, het algemene vertrouwen gaan beschadigen. Ik vond wat bijvoorbeeld Lodewijk Asscher zei dat begint ja. over een samenzwering. Ja. ja, dan ja. denk ik ja tegen het gaan. Nederlandse volk. Hè? Ja, ja, natuurlijk. het is, het, ja, ja. Dat is echt te gek geworden. Ik moet zeggen ik was wel onder de indruk van Klaas Dijkhoff. Want ja, die had natuurlijk toch wel een hele moeilijke taak te daar Als fractievoorzitter van, van de VVD. En hoe die dat dan doet. En hoe rustig die daar staat. En uh, Klaver die dan nog probeert om het uh, uh, debat maar te stoppen. Weet je wel. En dat uh, Dijkhoff zegt van... Uh, nou nee, we kunnen wel doorgaan. Komt Klaver terug. En die zegt van... Zo onsympathiek van mijn uh, collega-Kamerleden... waarop Dijkhoff met een stalen gezicht terugkomt. En zegt van... Als ik het niet met u eens ben, ben ik toch niet meteen onsympathiek. Heerlijk. En, ja, en dan dat... een beetje dat Brabantse erbij. Ja, het was ja, fantastisch. Ja, ja. over zicht, over ja. Terug, terug naar Asje. Wat, wat, die heeft zichzelf bijna opgeblazen. Want die heeft namelijk van tevoren zoveel ronkend taalgebruik geuit over... met de apoteose ja. inderdaad. He, wat, wat, wat meneer Boomsma zojuist heeft. Ja. En uiteindelijk steunt hij een motie van afkeuring. Ja jongens, wat een ja. sisser. Want de, dat blijft toch ook opvallend... want. Hoe vaak is het wel niet gegaan in, in, in krant, op televisie, ook op uh, deze radio... over geloofwaardigheid van de politiek en van politici... en het aanzien van de uh, politiek, zo'n pompeuze taal. Maar dat aanzien is inmiddels, tenminste als je dan diezelfde media zou moeten geloven... zo vaak geschaad dat er van aanzien helemaal geen sprake meer kan zijn. Alleen nog maar van afzien, uh, Diederik Boomsma. Dus uh, dat is toch ergens, moeten we daar ook mee stoppen... dan telkens maar die grootste woorden gebruiken. Ja, daar ben ik het mee eens. Als je dat steeds blijft doen... en dan heeft dat een buitengewoon ondermijnende en ontwrichtende werking uiteindelijk. Dat mensen helemaal geen vertrouwen meer hebben in de politiek. En ja, uiteindelijk moeten we het er wel van hebben. En moeten we het wel met z'n allen gewoon zien te regelen. Ik vind overigens dit dan... Ja een minder goed voorbeeld dan... en soms vragen ze het ook om. Ik bedoel, de, de leugen van Halbe Zijlstra bijvoorbeeld. Ja, dan, dan ja. moet je ook echt weg. Nee, ja, als, je, ja. als je dat soort dingen flikt, oké. Okay. Maar in, in dit geval uh, over, ja, zou ik zeggen... laten we het over belangrijke zaken gaan hebben. Laten we het over de inhoud gaan hebben. Maar dat is dus precies het ja. verschil. Hè. Kijk, die, ja. bij, bij, bij Halbe Zijlstra is die weggegaan... omdat het ook echt niet kon. Ja. En, en, en dat, dat heet liegen. Dit, en daarom is dit een heel slecht voorbeeld, vind ik. En zijn we, hebben we een hoop hijzer vorige week gemaakt. Nou, niet om niets, maar om iets wat in de, in de toekomst... en dat is gewoon een politiek meningsverschil... wat je wel of wat je niet uh, uh, hebt... In, uh, om iets, de dividendbelasting en de afschaffing daarvan... wat misschien ook nog ten positieve zou kunnen keren. Dat weten we namelijk nog niet. Nee, en daar weten we inderdaad uh, nu nog onvoldoende over. Of hebt u door dit debat uw mening iets bijgeschaafd... als het daarom gaat, Rita Verdonk... afschaffen van dividendbelasting voor buitenlandse beleggers? Kijkt u daar nou anders tegenaan door dit debat? Nee. Nee, helemaal niet. Ik zei straks al, het woord dividendbelasting is uh, inhoudelijk uh, bijna niet aan de orde geweest. En dat ben ik heel erg eens met uh, wat, de, wat de andere sprekers net ook zeiden hier. Um, een debat over de inhoud kan fantastisch zijn. Een debat over de inhoud en als je ook ziet dat mensen naar elkaar luisteren en daar mag best wel eens een leuke woordspeling bij zitten of, of he, een trigger in het, in het debat of humor. Ja. ja Fantastisch. Maar de inhoud moet leidend zijn. En dat maakt denk ik wel dat heel veel mensen in het land die dan inderdaad zo'n beetje zitten te kijken en uh, of misschien wel het hele debat volgen daar net als ik uh, doodmoe van worden op een gegeven moment. Want dan denk je ja, daar komt er weer een en, uh, van de oppositie. Die gaat weer hetzelfde vertellen. Oh, er komt nu weer iemand Vanuit de coalitie, oh, die gaat die deur weer dicht houden. En ja, oh ja en dat ik vind, is zo ik, voorspelbaar. Ik vind ja. ook dat je moet, je moet oppassen wanneer je echt grote woorden gaat gebruiken. Ik heb het he, niet alleen alsje, maar velen hebben het gedaan. En, en he, we hebben natuurlijk deze week, he, uh, uh, uh, uh, gaat het vast over de, de, de Al-Sunna-moskee? Ja, dat is echt erg. Dat is namelijk ondermijnend ja. voor de democratie. En, en dat je daar hele grote woorden gebruikt, dat kan ik begrijpen, maar steeds grote woorden gebruiken bij alle typen debatten... Werkt fine, ja. Ja, dat is, dat, dan, dan, dan leidt alles aan inflatie. Dat is vreselijk. Ja. Ja. Uh, we kunnen uh, het uh, over de inhoud gaan hebben. Uh, over die dividendbelasting. Weet het trouwens niet. Dan wil ik toch nog even checken bij u, Rita Verdonk. Uh, be, bent u daarvoor of bent u daar tegen? De nou, Te afschaffen ik, daarvan dan, in dit geval. Hè? Kijk, ik ben wel voor uh, de afschaffing. Met de kennis die ik heb. Hè. Ik ben het er helemaal mee eens met degene die zeggen... Uh, laat nou eens echt een paar fiscaal juristen er naar kijken... van. Alle verschillende kanten. En laat die eens met één rapport komen over de voor en de tegens. Hetzelfde beetje met die ambtelijke notities. Financiën zegt alleen maar... komt alleen maar met negatieve argumenten. Economische ja. zaken, komt alleen maar met positieve argumenten. Laten we nou eens een aantal mensen bij elkaar zien die er echt verstand van hebben. Want dat zijn eigenlijk maar heel weinig mensen in Nederland volgens mij. En dat is misschien ook wel triest om te moeten constateren. Want hoeveel van die fiscale experts zitten er uiteindelijk... in de Tweede Kamer, Donatello? Ja, volgens mij twee of hooguit drie. En dan heb ik het over het hele parlement. Hè. Eerste en Tweede Kamer. De, de, ik weet dat Marnix van Rij van het CDA is fiscalist. Um, en, en, en, en heeft er verstand van. Maar kijk, dit, de dividendbelasting is in, de, in het hele set aan vestigingsklimaat een hele complexe fiscale maatregel. De gemiddelde Nederlander, jongens, heeft daar geen kaas van gereten. Hoeft ook niet. Daar hebben we namelijk mensen voor. Ik ben het in deze veld met Rita Verdonk eens. Als we nu inderdaad niet alleen de parlementaire commissie of de ministeries het laten doen. Laten we de Big fours in Nederland gaan vragen om gezamenlijk een rapport uit te brengen. De grote accountantskantoren. Oh, accountants ja. Dus die hebben allemaal concurrenten van elkaar. Maar laten die nou eens één een keer gaan samenwerken. Om in het landsbelang en laten ze daar eens een keer uh, van gaan roepen. Want ik denk echt, en daar snap ik Mark Rutte wel... het behoud van hoofdkantoren voor Nederland is niet slecht. En dat, en, en, en dat iedere Nederlander een kwartje aan mee moet betalen... is niet het ondermijnen van... Nederland. meer dan een, een kwartje wordt het in dit geval, hè? Ja, nou ja, ook, nou weet je. hoeveel zou het zijn? Want ik weet het dus ook inmiddels niet meer. Ik ook niet. Ja. Uh, dat had ik van tevoren ja. moeten uitrekenen. Nee, ik weet het echt niet. Nee, kom je lelijk op de koffie. En we kunnen het nog vijf mm. minuten hebben over inhoud. Jawel, want dan gaat het over de inhoud van het koningschap. Want uh, overmorgen is het 30 april en op die dag vijf jaar geleden krijgt ons land een nieuw staatshoofd. Zo waarlijk helpen mij. God almachtig. Koning Willem Alexander is ingehuldigd. Leven de koning! Hoera! Hoera! Hoera! Ja, Rita Verdonk, als u dit zo hoort, denkt u dan ook... Wat gaat die tijd toch snel? Nou, dat denk ik zeker. Ik zie, uh, zie Willem-Alexander en Maxima nog zo binnenkomen. In hun uh, super outfit op, uh, op de dag van de koning. En uh, ja, vijf jaar uh, alweer. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb gisteren uh, behoorlijk wat naar de tv uh, zitten kijken. Had Koningsnacht gevierd. Dus ja, dan blijf je ook wel wat langer aan de, televi aan de televisie <laughs> gekluisterd. Is het laat geworden? Nee, uh, het was wel laat. <laughs> en, uh, <laughs> maar, maar wel heel gezellig. En, uh, dus ik heb wel heel veel gezien en ik zit dat Mogen toch wel die stukken van, openbaar worden uh, of zegt u dat? Genieten? Dat blijft. <laughs> <laughs> staat het op social media. Ja, <laughs> heren. Uh, ik, uh, nee, maar ik, ik heb er wel van zitten genieten. Ik vind hoe, hoe zij ook al langzamerhand als team opereren... als koninklijke familie, vond ik echt uh, heel leuk om te zien. Ik vind dat die meiden het uh, heel leuk uh, doen. Nou ja, Maxima die straalt als ze altijd... wat mij betreft mag ze best wel wat minder hoge hak aan doen. Want daar kijk ik natuurlijk ook naar als vrouw. Want het is bijna niet ja, dat te doen. Dat wat minder gekund, ja. Op die steentjes en zo. En uh, dat was echt... Uh, maar uh, ja, Willem-Alexander ook... Uh, ja, het was natuurlijk toch wel een, een moeilijke bezoek. Hè? Ook ja, vanwege nou ja, de aardbevingen. De mensen die daar ja, veel weet van hebben. En ja, die dan toch ook hun verhaal willen doen. Nou, Dan is hij toch heel luisterend. En ik denk dat dat ook is wat hij moet doen. Gewoon een luisterend oor hebben. Aan de andere kant kan hij ook lachen. Ik vond echt onze Nobelprijswinnaar ja, fantastisch doen. Ik vond het een heel gevarieerd programma. Ook niet... Urenlang hoeven te kijken naar hoe die handjes geeft, aan, uh, aan iedereen, maar dat veel korter. Nee, ik vond, maar ik vond een euh, dissonantie en dat gaat dan ook meteen over hoe gewoon het koning moet koning zijn uh, dat hij hoort. Uh, uh, hoort ze komen, ja, komen wie JoJo zoende en dan denk ik dat jij die zoent of dat u de als een overwinning heeft, heeft behaald. Nou, fantastisch, maar op dat moment oh. niet en dan daarna die uitval van kom weer Jojo naar Amalia. Amalia. Ik dacht echt van jeetje, wat is dit? Heeft heeft er excuses voor uh, gemaakt is ook zo, ja. maar op dat moment, ik denk dat ja, heel ja. veel mensen... Over de, en, nou ja, je zal er maar staan, 14 jaar. Nee, want Amalia vroeg iets van, van plongen, hoe werkt en, dit? En Kromen die Jojo ja. zei van, dat heb ik net al uitgelegd. Ja, ja, ja. heeft ze er excuses voor gemaakt. Maar ja. uh, over koning Willem-Alexander en koningin Maxima toch ook? Want het is echt een twee-eenheid, zo opereren ze ook, hè? Diederik Boomsma. Hoe doen ze het, was hier de centrale vraag. Ja, nou, ik moet zeggen, ik schrik ervoor terug om mij een mening te permitteren... over de hoogte van de hakken van uh, de vrouw van ons staatshoofd. zoals mevrouw Verdonk doet, maar... Vind uh, je dat nou, zo zwaar? Nee, maar uh, überhaupt, nee... Uh, de hakken uh, van de koningin. Uh, mijn man had het ook niet gezien, ik, hoor. Dus misschien dat het daar al ligt. Nee, maar ik... Uh, kijk, volgens mij zie je gewoon dat er een, een enorme verbindende kracht uitgaat... Van, van het koningschap als instituut. En ook uh, de invulling die er nu aan wordt gegeven. Dus ik uh, ben er buiten gewoon blij mee. Want zoveel nationale symbolen hebben wij niet, hè, of niet meer. Nee, precies. En het blijft ontzettend belangrijk. Want uh, ja, een samenleving die draait op vertrouwen. En dat vertrouwen moet af en toe ja, ja. Uh, vorm krijgen. En dat, dat, het staatshoofd symboliseert dat. Ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is... dat het zijn waarde ook door de al heeft uh, bewezen. Er gaat een enorme stabiliserende en verbindende kracht vanuit. Ja. En uh, ja, dat, dat is gewoon fantastisch. En ik vind het ook leuk dat het een heel leuk gezin is. Ja. Ook een goed voorbeeld in die zin. Ja, uh, wordt ook hooglijk gewaardeerd. Hè? Rapportcijfers zijn heel goed. Uh, Zowel voor de koning als voor de koningin. Donatello Pirazzo... Als u met een rapportcijfer moet komen, oh jee, uh, <coughs> dat, vind ik, dat vind ik ook zo arm. Dan moet ik de staatshoofd gaan beoordelen. Mag ik daarop daar oppassen? Zeker. Ik vind, wel. ik vind het wel een, een zeer ruime voldoende. En ik, als ik er puur vanuit communicatieperspectief naar kijk. Gisteren had Groningen was, had niet gekund. als de aardbeving niet een hele prominente plek had gekregen. En dat heeft. Hè, en, en, en volgens mij, dat in ieder geval een van de gedupeerden. dat de koning daar zelf op heeft aangedrongen. En dat vind ik echt ja. een toonbeeld van modern koningschap. om midden in de samenleving te staan. Um, en, en, en, en dat vind ik oprecht dat hij dat heel goed doet en ik weet nog hoe ik er he, bij de applicatie dacht oh jee, Beatrix is mijn koningin ga ik dat, ga ik dat ooit diezelfde waardering hebben hij, hij begint in de buurt te komen ik vind dat onmetelijk knap ja. Nou, dat zijn hele mooie laatste woorden door u gesproken, Donatello Pieras. Ik wil u graag bedanken voor uw komst aan de studio. Zeg ik ook tegen Diederik Boomsma. En Rita Verdonk, de eerste keer. En wat mij betreft zeker niet de laatste keer. Oh, Opiniemarker. Dank je wel. Bij WNL Opiniemarkers. Heel fijn. Uh, zo dadelijk na zeven uur is uh, Langs de Lijnen met Henry Schut. En morgen is WNL op zondag, hè? Heb ik het over tv. Minister van Rechtsbescherming Sander Dekker komt dan langs. Um, Oud-SP-leider Emil Roemer ook. Zakenvrouw Annemarie van Gaal. En journalisten Barbara Rijlaarsdam en Terry van der Heide zijn er ook. Komt dan langs, zei ik net. Ze blijven gewoon een uur zitten hoor. Veel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 Omlaag. Nee, Omlaag. omhoog. Omlaag. omhoog. Omlaag. Vogels vliegen naar links. links. Nee, links. naar rechts. Links. De wonderbaarlijke kunst van M.C. Escher. Nu in het Fries Museum.